Eén uur door Almegens met het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou wijst alle kritiek op zijn plan... om een referendum te houden over de EU-steun van de hand. Dat staat in een verklaring die rond middernacht is uitgegeven... door zijn kantoor in Athene. Papandreou blijft erbij dat hij een referendum wil houden. Overal in Europa hebben politici verbijsterd gereageerd... op de aankondiging van de Griekse premier. De Griekse regering is nog altijd in crisisberaad bijeen. Ook in de Tweede Kamer is veel onbegrip over het plan van Papandreou... De meeste partijen vinden een referendum ongewenst en onbegrijpelijk. De PvdA en het CDA roepen premier Rutte op... om zich ervoor in te zetten dat het plan van tafel gaat. Rutte zelf zei dat ook het kabinet zich zorgen maakt... over Papandreou's plannen. De premier waarschuwde dat een referendum tot vertraging kan leiden. Israël gaat voor snel 2000 huizen bouwen... op de westelijke Jordaanhoever en in Oost-Jeruzalem. De regering heeft dat besloten in reactie op het Palestijnse lidmaatschap... van de VN-cultuurorganisatie UNESCO...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 Israël zegt dat het grond is die hoe dan ook Israëlisch zal blijven. Barcelona en AC Milan hebben zich als eerste twee ploegen geplaatst... voor de laatste zestien van de Champions League. Barcelona won in Tsjechië met 4-0 van Victoria Pilsen. AC Milan speelde in Wit-Rusland met 1-1 verrassend gelijk tegen Bate Borisov. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg en vanuit het Zuidwesten klaart het wat op. In de ochtend is het bewolkt en mistig, maar geleidelijk breekt de zon door... 14 graden wordt het in het noorden van het land en 17 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Zielen? Ja, en nu doet mijn microfoon het. Fijn dat u nog bij ons bent hier in ons huis van de maan. En dat in de Nacht van Allerheilige op Allerzielen. Allerzielen, de dag waarop mensen stilstaan bij het leven van overleden vrienden en familieleden. De dag waarop zij herdacht worden. Want over hun dood heen kunnen mensen anderen blijven inspireren. En ik wil vannacht nog heel graag van u weten, welke overleden familie dit of welke overleden vriend u nou nog steeds inspireert. U mag bellen naar ons gratis nummer, dat zou ik op prijs stellen. 0800-1121, Uw mail is welkom op casaluna.nl En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Ik heb bijvoorbeeld een reactie van uh, Raf van Bets uit België. En Raf schrijft... Mijn grote inspiratiebron blijft mijn overleden grootmoeder. Ze is eind januari al 27 jaar geleden overleden. Haar laatste woorden voor zijn waren: Ik had onze Raf nog graag iets zien worden in het leven. Ik was er helaas niet bij toen ze die woorden uitsprak... want ik zat in die tijd op de kostschool... maar ze zei het toen ze in de armen van mijn vader, haar schoonzoon... totaal onverwacht haar laatste adem uitblies... Ik heb die woorden altijd in mijn oren geknoopt. Ik kom uit een gewoon werkmansmilieu en heb er inspiratie uit geput om mijn universitaire studies te voltooien en om in het leven bijzondere dingen te kunnen doen. Toen ik acht jaar na haar overlijden, ik was vijftien toen ze stierf, mijn diploma heb gehaald, heb ik ook mijn eindwerk aan haar opgedragen. Mijn moeder, schrijft uh, Raf van Bets was een uh, vervente royalty-watcher. En ze volgde ook de politieke wereld en de Vlaamse en Nederlandse showbiz op de voet. En mijn werkzaamheden voor de site Eurosong.be zijn dus ook een, uh, ja, voor een stuk door haar ingegeven. Om nog maar te zwijgen hoe ze zou gereageerd hebben als ze wist dat ik bij een echte minister werk. En in het parlement al meer dan 17 jaar rondloop. Na bijna 27 jaar gaat er geen dag voorbij zonder dat ik aan haar heb gedacht. En tot vandaag is ze, samen met mijn vader... mijn absolute voorbeeld qua plichtsbesef en werkkracht. Mijn grote drijfveer om hard te werken. Ik vrees dat ik ook mijn perfectionisme aan haar te danken heb. Schrijft Raf van Bets. Ook uh, uw reacties zijn van harte welkom. Welke overleden vriend, welke overleden familielid inspireert u nu nog steeds na zijn of haar dood. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Uw mail is welkom op kazaluna En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Kazaluna. Ja, en ook muzikaal staan we stil bij de vergankelijkheid... bij de verraderlijkheid van de dood. Maar ook bij het niet vergeten worden en het gedragen worden... Liedjes over de doden die nog steeds inspireren. Dit is een liedje van de allernieuwste cd van Zeilstra. Die kwam een paar weken geleden uit. Het heet Anna. Anna was tevreden met alles wat ze had. Anna had nog nooit echt geleden. Anna was verhuisd naar een middelgrote stad... Anna had genoeg geld te besteden. Niemand had gedacht dat het zo hard zou gaan. Ieder had verwacht dat ze snel op zou staan. Niemand kon vermoeden en niemand had verweer. Zomaar in april kwam het einde. Midden in het leven, midden in de stad. Klaar om weg te geven wat die. Die vandaag. Anna, Anna, Anna. Anna, vlot de babbel en nooit echt beproefd, jong en energiek als zoveel. Anna, ziels gelukkig, een tikje bedroefd. Anna wilde alles met je delen. Niemand had gedacht dat het zo. Slaan. Ieder had verwacht dat het snel weg zou gaan Niemand kon vermoeden en niemand had verweer Vroeg in april Midden in het leven, midden in de stad Klaar om weg te geven wat niemand bezat Anna, een kwestie vandaag Geboekerd. Wat viel er zo uit? Anna zo ziedend bergafwaarts een kwestie van dagen. Anna zo zorgeloos niets aan de hand. Anna uiteindelijk toch niet bestand. van de band Zijlstra met Jeroen Zijlstra en zangeres Lydia van Dam. Het staat op het nieuwe album van de band Zijlstra, Samen in Zee. En met de liedjes van het album is de band ook op tournee. De première was afgelopen zondag in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het is Alla Ziele. Dat is de dag waarop de doden herdacht worden. En ik ben zo benieuwd... Uh, welk overleden familielid of welke overleden vriend u na zijn of haar dood nog steeds inspireert? En waarom dan wel? U mag bellen naar uh, 0800-1121 als u dat wil. 0800 -1121. U mail is welkom op casaluna.ncfv.nl en twitteren. Dat kan dan weer met hashtag Casaluna. B. Hogers, goeienacht. Ja, goeienacht. Wie inspireert jou nog steeds na zijn of haar dood? Nou, mijn eigen zoontje. Je zoontje. Ja, daar hoor je stil van dan, hè toch? Ja, absoluut. En wanneer is je zoontje overleden? Nou, dat gaat over 22 jaar geleden. En hoe oud was uh, je zoon toen? Uh, drie weken. Drie weken? Ja. En onze zoon is overleven, overleden aan gedood. Mm -hmm. En gedood wil zeggen dat niemand ooit weet waar dat aan ligt. Nee. Uitgezocht en uitgevogeld. En wij zijn er ook mee bezig geweest waar dat aan ligt. Maar het is nooit te vertellen waar het nou eindelijk eigenlijk aan is... Ja, waar hij is aan overleden, weten we nooit. Kun je dat accepteren? Dus, uh, onderzoek, uh, wat zeg je? Kun je dat accepteren, dat je niet weet waar je kind aan is overleden? Mm, ja, dat weet je niet. Uh, we hebben een abductie laten doen. En uh, zijn hartje was uh, gewoon goed. En uh, we zijn er niet op gaan liggen. Er is dus, uh, niks gebeurd, want anders hadden we de politie aan de, aan de deur gehad natuurlijk. Nee, ze weten het niet. Tot op heden is het nog niet bekend... waardoor wie gedood nou eigenlijk wat daar de oorzaak van is. Maar B, uh, het is 22 jaar geleden, zeg je... kom je daar ooit overheen als je een zoontje ja. uh, verliest... dat zo jong is nog maar? Ja, dat is heel raar. Ik ben er natuurlijk wel... Uh, nou, overheen wil ik niet zeggen... maar ik ben er wel aan gewend natuurlijk dat uh, het zo is. Ja. Maar het is ook... Uh, het gaat erover, over de inspiratie waar, waar jullie het over hadden. Ja, ja. Dus het, het, het gekke is... Uh, uh, toen die tijd, dus 22 jaar geleden... Uh, was onze zoon overleden. We een heel mooi groot bedrijf. <coughs> en dan zei iedereen van... nou, uh, met jullie gaat het helemaal goed... maar dan komt het uh, jullie... Uh, uh, het overkomt jullie dat jullie zoon nou overlijdt. Ja. En is dat jullie eerste ding wat jullie overkomt? En toen dachten we van... hè? wat is dat nou? Wat iemand, hoe kan iemand dat dan zeggen? Ja. Maar het is wel zo. Want je zou bijna denken van... nou dat hebben we dus meegemaakt dus, dan is het dat wat je overkomt en dan overkomt je niks meer voor de rest van je leven. Maar toen ging ik daarover nadenken. Ik denk van, Jezus, dat is natuurlijk wel zo, het kan niet zo zijn dat het, dat het enige is als je denkt van, nou, dat is mijn zoon is overleden en dan krijg je nooit meer iets te, mee te maken voor de rest van je leven. Nee. Zo werkt het dus niet. Nee. Dus daar ben ik heel goed over na gaan denken. En... Het feit dat mijn zoon nog steeds spiritueel, als ik aan hem denk... Ik kom hem vaak tegen in mijn dromen. En als vlindertje, of als... Ja, als ik, we hebben daarna nog twee kinderen gekregen, gelukkig. Mm -hmm. Maar hij speelt nog elke dag een rol in mijn leven. Maar je zegt, kom je, je komt hem tegen in je dromen. Uh, uh, kun je zo'n droom uh, omschrijven waar, waarin hij dan een rol speelt? Ja, ja. Heel, heel sterk. Ik heb dus twee kinderen gekregen en ik moest hem loslaten. En ik kon hem steeds niet loslaten. En op een gegeven moment ging ik vliegen. En dat had ik nog me nooit meegemaakt. Ik had het zelfs gehoord dat mensen in hun dromen gingen vliegen. Ja. En over een uh, rivier heen of zo. Maar ja, ik kon me daar helemaal niks bij voorstellen. Maar op een gegeven moment inderdaad. Mijn twee kinderen stonden aan de andere kant van een rivier. En ik nam een jessling. Zo heette onze zoon. Ja. Die nam het mee op mijn schouders en ik ging vliegen. En ik ging inderdaad over de rivier vliegen. Maar mijn andere het kind was van de andere kant van de rivier. En die nam ik niet mee. Nee. Maar dit kind, liet ik los. Die moest je loslaten, nee. maar dat gebeurde nee. dus ook in je droom. Was dat ja, troostrijk echt? voor je? Wat zeg je? Was oh, dat troostrijk voor je? Dat, je, dat je je zoon toch in die zin kon loslaten? Dat was geweldig. Het was echt geweldig. Mm -hmm. Dat klinkt raar, hè, wat ik zeg. Maar het was echt zo, ik kon hem loslaten. En het feit dat ik hem nu wel nog tegenkom in mijn dromen. Maar het is wel zo, Jesseling is voor ons. Hij wordt 22 jaar. Ja. Dat <laughs> is heel gek. 12 februari. Ja. En ik ben er altijd mee bezig. Elke dag zie ik hem wel ergens komen. Maar ik heb hem losgelaten. En daardoor zijn mijn twee kinderen wel heel sterk bij mij gekomen. Ja, je hebt hem losgelaten. Maar hij biedt je ook nog elke dag kracht. Absoluut. En als het dan straks 12 februari is, heb je um, Ja. Vier je die dag? Of gedenk je die dag? Of hoe geef je zo'n dag vorm dan? Nou, het komt al... Uh, want hij zou geboren moeten worden op 12 februari. Dat is natuurlijk elk jaar zo. En rond die tijd krijg ik elk jaar krijg ik een gevoel van een, een soort uh, ja, spiritualiteit. En dan ga ik in mezelf keren... En... En mijn nieuwe partner en mijn oud-partner, want mijn, mijn ex, die heeft dat natuurlijk ook, mijn, de vader van mijn kind. Ja. Hebben rond die tijd een soort uh, gedachtenis aan hem. En dat gebeurt er rond uh, het feit dat hij geboren gaat worden. En ieder jaar is het rond die 12 februari, is het voor mij gevoel dat ik mijn hart doet toetanzeer. Uh, ja. ja, je hoort mij zuchten. Hè? En dat mm -hmm. heb ik dan ook rond die tijd. En drie maanden is hij overleden. En ja. dus, uh, dat loopt gewoon 18 dagen daarna. Nou, en rond die tijd heb ik dat... Uh, en als 22 jaar terug heb ik elk jaar weer het gevoel van... Hij is heel, zo sterk bij mij. Dat jong, dat mooie... Dus zeg, jij is nooit ouder geworden als die 22 jaar. Ik zie hem als baby gewoon, hè? Ja, maar een baby met veel kracht. Absoluut heel veel kracht. En hij doet mij ook wat, echt. En mijn kinderen, dus raar, die twee zijn later geboren... Mm -hmm. Maar die gaan ook elk jaar naar zijn graf. Nou, al, alle zielen we hebben gisteren het dacht. En het is natuurlijk nam, uh, dinsdag. Yeah. Maar afgelopen zondag hebben wij uh, in Oosterhout hebben dat ervaren. Dat uh, alle doden die het dacht worden. En dan hoort we Jessie ook bijna. Steken we een kaarsje op en dan maken we een mooie tekst en we zingen. Mijn dochter kan prachtig mooi zingen. Die heeft de uh, Hallelujah gezongen. En, uh, ja, dan herdenken we onze kinderen. Niet alleen ons kind, maar het, uh, in Oosterhout. Al de mensen die zijn overleden in de laatste jaren. Ja. Daar steken we kaars op. Dat is prachtig om te horen. En ik voel dat dan ook, mijn kind. Jouw kind, na 22 jaar nog steeds aanwezig. Nog steeds uh, geeft Absoluut. hij jouw kracht. Mooi om te horen, B. Dank je wel voor je reactie. Graag gedaan. En tot een andere keer. B. Hogers was dat. Dank je wel. Dag B. Oké, okay, dag. Dan heb ik aan de telefoon John Dreesen. Ook jij een nacht, John. Goeiedag, meneer. Wie inspireert jou nog steeds na zijn of haar dood? Ja, dat is dan mijn broertje. Die is uh, 37 jaar geleden voor ongeluk. En dat is nu 31 oktober, jongstleden is dat uh, 37 jaar geleden. Dus ja. Daar heb ik nog altijd die ik nog altijd kracht uit. Om het maar zo te noemen, maar de, het verlies wordt steeds erger. Mm -hmm. Maar als, als ik het over die kracht met je heb, hè? op welke manier put je kracht uit uh, uh, uh, het, het leven van jouw boer, die nu 37 jaar geleden is verongelukt? Ja, nou die kracht die heb ik dan eigenlijk om door te gaan met het leven van mijn vrouw en kind wat ik nu heb... Mm -hmm. Anders dan had het voor mij al heel lang geleden niet meer gehoefd. Laat het daar maar op houden. Je had echt zo'n sterke brand band met je broer. Ja, absoluut. En waarom en... was die band zo sterk, John? Nou, um, het van mijn ouders was het niet zo denderend. Uh, dus wij trokken met elkaar samen op. Mm -hmm. En dan dus, uh, en, en verlies je iemand. En dan is dat een hele grote impact als je pas 14 jaar bent. Want een jarige toen, mm -hmm. 1974, is anders dan nu. Ja, jij was 14, en, en je broer had was hij toen? Mijn broertje was 11. 11. Ja. En wat voor impact had dat toen op jou? Een hele grote impact tot op de dag van vandaag. En dat bedoel ik mee het onrecht. Het onrecht, dat heb ik nooit kunnen verwerken... En dat is tot op vandaag heb ik daar nog last van. Ja, want is, is hij voor ongeluk bij, bij een verkeersongeval? Uh, ja. Hij, is, mm -hmm. hij was met een bal aan het spelen op straat, s'avonds kwam voor zeven. En we speelden altijd s'avonds buiten, tot het, het thuisgezin het was niet gezellig dus in zocht je de, de, de, de buitenplaats maar. Dus we waren aan het spelen met de bal en de bal valt over de weg en hij rent erachteraan achteraan en hij kwam onder de auto. Ja, ja, ik heb het voor mijn ogen zien gebeuren en dat is zo'n grote impact op 14 jaar, Dan krijg je niet meer verwerkt. Ja, zeker als je niet een hele warme en hechte thuisbasis hebt dan, hè? Ja, want mijn ouders zijn ja, erop ook nog gescheiden, dus dat kwam er ook nog bij. Ja. En dan heb je ook helemaal geen zin meer in school en het werk liep ook niet en... Dat was, dat was allemaal gedaan voor mij. Ja, jou, jouw boertje overleed toen hij, toen hij elf was even ongelukte. Uh, toch zeg je, nog steeds put ik kracht uit zijn leven. Zoveel kracht zelfs, dat, dat jij uh, nu uh, een gezin hebt uh, zelf. En je zegt, zonder die kracht van die boer was dat eigenlijk nooit gebeurd. Op welke manier voel je die kracht dan? Uh, ja. ja, die voel ik, die kracht die voel ik dagelijks. Ik ga ook... Ja, ...twee, drie keer per week nog naar het graf toe. Dat is dagelijks, maar het, het is eigenlijk erger begonnen... ...toen ik uh, in 1993 vader werd van een dochter. Mm -hmm. Dus dan word je zelf vader. En toen is het nog erger geworden. Veel erger. In die zin dat je super bang bent dat je kind iets overkomt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Het is nu 18 jaar, maar tien jaar thuis zijn en op stille tijd is iets anders bellen, want uh, daar zit ik nog altijd mee, hoor. Ja, ja. Hoe heet mijn... hij je broer? Leo. Leo. Ja, ja. Want mijn kind leidt, leidt er nu ook een beetje om, omdat ik zo overdreven uh, die angst in me heb, dat ze eigenlijk niet naar buiten mag. Ja, dat gaat wel ver dan, inderdaad, hè? Ja. Begrijp het ja. wel, hoor, maar dat gaat wel ver. Ja, dat is echt extreem, Ja, ja. Maar, maar dat heeft allemaal te maken met wat gebeurd is, natuurlijk. En dan zeggen mensen wel, ja, maar het is al zoveel jaar geleden. Maar het is de ene op de andere persoon. Dat kan, ik kan dat niet loslaten. Nee. Dat is nu niet. Nee, dat is helder, John. Ik wens je sterkte. Dank je wel, meneer. En tot een andere keer. John Dresen was ja. dat over zijn broer Leo. Die verongelukte toen hij elf was. Maar die ook nog steeds aan John kracht geeft. Vorig jaar verscheen een heel mooi cd van Karin Bloemen. Licht, zo heette hij. Dat is een cd waarop ze nieuwe teksten zingt op uh, uh, ja, klassiekers, mag ik wel zeggen. Soms religieus getinte klassiekers, soms ook uh, wereldlijke klassiekers. Liederen die eigenlijk iedereen kent, maar, van de, maar waarvan de tekst toch een klein beetje uh, ouderwets was soms. Of een beetje stoffig. Coot van Doesburg heeft uh, nieuwe teksten geschreven op die klassieke melodieën. En dit is dan een heel mooi herinneringsliedje van dat album Licht. De mooiste roos. Thank you. Bordeau de De mooiste roos, dat was Karin Bloemen van haar album Licht. En een paar weken geleden gaf ze concerten in De Duif in Amsterdam. Dat werd toen tijdelijk gebruikt als kleine komedie. En dan zongen ze meer van dit soort liederen en iedereen zong mee. Daar was heel veel behoefte aan. Het waren mooie avonden. Ik kijk even in onze mailbox. casaluna.ncf.nl, want ook daar komen reacties binnen. Mijn vraag vannacht is... Welke overleden familie dit, Of welke overleden vriend inspireert u nu nog steeds? Een vraag die we u uiteraard stellen vanwege het feit dat het uh, zielen is vandaag. U mag natuurlijk ook bellen, 0800-1121, 0800-1121. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Hier heb ik een berichtje van Hans uit Leeuwarden. Hans schrijft, rond de eeuwwisseling begon de gezondheid van mijn jongere broer te kwakkelen. Niet dramatisch, maar iedereen in zijn omgeving kon merken dat er iets aan de hand was. Naarmate het steeds erger werd, vonden we allemaal dat hij maar eens naar de dokter moest. Maar hij blijft dat een beetje wegwuiven. Het gaat vanzelf wel over, was een uh, eeuwige antwoord. Tot hij, in februari 2002, er echt niet meer omheen kon en toch een diagnose liet stellen. Hij bleek een kankergezwellen in zijn slokdarm te hebben en het was te laat. In november van dat jaar overleed hij aan de gevolgen van uitbehandelde kanker. Hij was 45 jaar. Afgelopen voorjaar begon het tot mij door te dringen dat ik het hele jaar al een heesje stem had. Toen het in juli nog steeds niet wou overgaan, eh, overgaan vond men in mijn omgeving dat ik maar eens naar de dokter moest. Ach, het gaat vanzelf wel over', was mijn spontane antwoord, maar toen kwam daar de herinnering aan mijn broer langs. Niet doen, zei hij tegen me. Straks stel je het zo lang uit dat het voor jou ook te laat is. Dus ik ging naar de dokter. Ik bleek een tumor aan een stemband te hebben, al flink ontwikkeld... maar nog ruimschoots behandelbaar. De dokter had lof voor het feit dat ik er zo snel bij was... en gaf me een kans van 80% op volledige genezing. Inmiddels ben ik met de radiotherapie behandeld... en alles lijkt erop te wijzen dat deze is aangeslagen. Het is nog te vroeg om het zeker te zeggen... maar de dokter heeft zeer goede hoop dat het wel goed komt met mij. En zo kan ik stellen dat mijn overleden broer mijn leven heeft gered... waarvoor ik hem eeuwig dankbaar zal blijven, schrijft Hans uit Leeuwarden. En dan kwam er ook een mailtje van Ger uit Den Haag. Uh, hij schrijft... Uh, vanavond draaiden jullie papa. En mij emotioneert dat lied steeds weer. En ik denk uh, bij dat lied aan mijn vader. Tijdens zijn en mijn leven had ik niet zo goed contact, tot ik ziek werd en hij ook ziek werd. Hij vond in zijn en mijn ziekte een maatje in me en we kwamen veel dichter bij elkaar. Kort voor zijn overlijden heb ik tegen hem kunnen zeggen, je bent een goede vader voor ons geweest, ik hou van je. Nog steeds ben ik dankbaar dat ik hem dat heb kunnen zeggen. Daarom voel ik emotie bij dat lied. Mijn vader overleed op 11 november 1994, maar voor mij is hij nog steeds bij me. Schrijft Ger uit Den Haag. Oké, okay, bedankt voor je reactie, Ger. U kunt bellen, mailen, u kunt twitteren uh, over de mensen die u over de dood heen nog steeds inspireren. Ik zou het mooi vinden als u ons uh, uh, wil laten delen in de kracht die, die zij u nog steeds uh, geven. Mooi liedje uh, nu van Frederik Spicht. Frederik Spicht die uh, switchte uh, eind jaren 90 van het Engels naar het Nederlands. En haar eerste compleet Nederlandstalige album heette Engel. En dit lied gaat over iemand die doodgaat, maar die als een engel in haar buurt blijft. En dat nog steeds is. Frederik Spicht, Engel. We samen voor een laatste groet. Soms lijkt het wel vredig alsof het zo moet. De kilte neemt toe, hand over hand. Het titelstuk van de eerste Nederlandstalige ZD van Frederik Spicht. Sinds 1998 zingt Frederik in het uh, Nederlands. Maar nu switcht het toch weer naar het Engels. Haar nieuwe uh, programma, dat gaat Land heten. Haar nieuwe cd gaat ook Land heten. En uh, voor de muziek uh, ja, slaat ze een beetje een country richting in... Uh, op uh, dat nieuwe album dat eraan komt. En ook in het theater gaat ze dus Engelstalige uh, liedjes zingen. Ik weet niet of het een definitieve keuze is voor het Engels... of dat het een uh, Engelstalig uitstapje is. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik zou het, het laatste wel hopen. Want ik geniet altijd erg van Frederik in het uh, Nederlands, moet ik eerlijk zeggen. Het is al dat wil zeggen dat we onze doden herdenken. En ik ben nou zo benieuwd wie u nog steeds inspireert, na zijn of haar dood. Want over de dood heen kunnen, kunnen mensen blijven inspireren natuurlijk. U mag bellen naar 0800-1121, 0800-1121. U mail is dus welkom op kazaluna En twitteren dat kan met hashtag kazaluna. Nila, goeienacht. Ja, hallo, goede avond. Dag Nila. Nila, door wie word jij nog steeds geïnspireerd? Uh, ja, ik um, moet uh, vanavond denken aan de, een van de heel viele doden... dat ik in mijn leven meegemaakt heb. Jammer. Ja. Uh, ik woonde um, verschillende jaren in India. Ja. In het in Noord-India-dorp neem Radha Radakund, En dat uh, is een meertje, een heilige plek eigenlijk voor de Hindus... En uh, aan de weg is, um, zaten altijd de vrouwen, de bedelende vrouwen. Ja. En in de winter, dat is ongeveer zo 15, 20 jaar geleden, weet ik niet precies, kan ik me niet herinneren. In de ochtend aanlopen vond ik een vrouw die daar lag en dat zag niet goed uit. Dus ze um, was een mannen voor die vrouw. ...van een stad van noord India ja. in de bergen. Dus ik ben naar iemand gegaan die ook van die Indiase streek komt... ...en een jongen neemt Shivdas. Dus we hebben haar samen naar mijn huis getragen. Ik woonde dan dichtbij daar. En die vrouw was gewoon in coma. De dokter is gekomen en hij zegt ik kan eigenlijk niks doen voor haar... De twee weken lang uh, lag ze nog in leven. We hebben zo'n uh, so beetje water en melk in haar uh, mond proberen te krijgen. Maar haar tanden was heel vast. Dus dat was heel moeilijk om um voedsel naar haar toe te geven. Ja. En daar was uh, absoluut geen beweging in haar gezicht, geen uh, expression. Uh, twee weken daarna... Um, Kwam een andere man voor die vrouw. die haar kende. Dus wij wisten tot nu niet wie dat was. Überhaupt niemand nee. wist niet wie die vrouw was. Maar die vrouw kwam en ze herkende haar. En ik zeg tegen de vrouw: wil je vragen in deze taal? Uh, wil je gewoon met haar spreken? Ja, wie, wie is ze? Wat deed ze daar? Ja, de, die vrouw is natuurlijk uh, bewusteloos. Maar ik vraag die andere vrouw, alsjeblieft, uh, zeg je iets tegen deze ja. vrouw. Dus ik vraag tegen haar um, of uh, ze God kan zien. En in, dat was echt wonderbaarlijk. Na twee weken, geen beweging, kwam een glimlach op het gezicht van de vrouw. Oh ja? Voor eventjes één deel van de seconde, half seconde, en verdween die glimlach weer. En dat was geen moment. beweging meer. Ja. En die avond had ze haar lichaam verlaten. Toen is ze overleden. Ja. ja. De dus volgende ochtend, uh, ik en deze jongen, als enige van haar, hebben, waar, hebben haar getragen also in een uh, wooden bed. Dat is een traditie in India, ingewikkeld in de witte doek. Hmm. En met bloemengirlanden naar de verbrandingplek. En uh, dans, uh, daar stond een uh, priester om um dat ceremonie door te brengen om um prayers te doen. We gingen dan omcirkelen dat lichaam zeven keer of zo so, en zingen uh, um, de bestimmte melodie die bij godsdienst hoortte van die vrouw. Yeah. En de priester zegt tegen mij uh, hij kijkt mij aan en zegt, de mensen denken dat de grootste dienst uh, geweest is in de leven maar die beseffen dat het net zo'n grote dienst is... een eh, ceremonie door te brengen... na de dood van de ziel. Dus de ziel, die lichaam verlaat... een goede reis te wensen... en met liefde... ja, zo gezegd, afzwaaien... met de preer en... Uh, ja, goede gedachten. Ja, jij bent erbij geweest. Dat het zo belangrijk is als... Ja in leven iets te doen. Ja, jij bent erbij geweest, je hebt die vrouw gevonden... je hebt die vrouw verzorgd, je hebt de ja. vrouw uh, uh, zien sterven... maar je hebt ook die glimlach op dat gezicht gezien. Hè? Ja, het was heel, heel bijzonder, heel intens. En dan heb ik zoiets dat dat toch ook als wij denken... de mens is heel ver weg, dat dat toch manier is... ook zelf om iemand die in coma is of zo... dat er toch een stukje bewustzijn is die toch uh, wakker is... en die veel meer weet en ziet wat wij... En Nila, hoe inspireert deze vrouw, die je eigenlijk dus niet kende, maar die je wel in haar laatste dagen hebt begeleid? Hoe inspireert deze vrouw jou na 15 jaar nog steeds? Weet ik niet. Ik woon altijd in mijn mind. En uh, dan heb ik zoiets, ja, als dat uh, lichaam niet functioneert en je doet niets. Je bent helemaal verstijfd. Dat er toch een deel van de wezen. Uh, ja, glimlach gaat. En het leven gaat. En de vreugde gaat. Dus of eigenlijk. Op een andere level. Ja, dus eigenlijk uh, uh, bevestigde uh, deze vrouw uh, jou, jouw gedachte... Dat, dat er wel degelijk een ziel is. Ja, dat die ziel ja. los kan bestaan van, van, de van de lichaam. het lichaam. En het eten, drinken, bewegen. Ja, dat was. het was wonderbaarlijk. Het hele gezicht was voor een seconde in stralende lach... en dan verstijft dat weer. En weer was het aan de um, in de greep voor dood, or van de dood... van. Verlating, angst, dat weet ik ook niet wat. Maar dat beeld maar dat van, van die. die ja, maar dat beeld van die glimlachende vrouw, dat zat je nog steeds bij. Ja, dat blijft echt. Dat blijft echt. En ik weet niet hoe ze heette. En dat was ook verder niet belangrijk. Maar uh, ik weet nog, mijn dochter was toen vier jaar. En ze stond ook naast mij. En dat lichaam brandt. En dat is wel bijzonder. Maar dat is alles zo openbaar in India. Ja. Ze ligt dan aan een bed van hout en koud Weet u wat koud is? Nee. Die koekjes van koeienontlasting. Um, die oh, werden ja. dan gedroogd. En die werden dan onder de lichaam en boven de lichaam gelegd. Want dat brandt heel goed. Mm -hmm. En dat is considered door de Hindus om antiseptic te zijn en ook heilig. Okay. Net als de koe natuurlijk. Ja, de koe. Dus ja. je kan zien dat, dat als dat brandt, de hele voer. Je kan zien hoe de lichaam, de vlees verdween En je kan ook de skeleton langzaam zien. De schedel ontploft. Dus het is heel confronterend te zien. En mijn dochter stond daar en uh, kijkt daar. En ze kijkt mij aan. En ze vraagt mij, uh, mama, waar is nu deze vrouw? Waar is die weggegaan? En dat kan ik me ook nog herinneren hoe zo'n kleine kind... En wat zei maar je als aan... antwoord? Wat? Wat gaf je als antwoord, Nila, tenslotte? Um, ik heb alleen maar gezegd, ze is naar haar geliefde gegaan, naar haar beloved God. Mooi ze zeg. Dat wist ik niet, wat moet ik zeggen? Naar haar geliefde. En ze vraagt wie is de geliefde, Zegt zegt God. En dat was een toegewijde vorm, God Krishna. Ja. Dus in India heb je meerdere geloven. Dus die vrouwen, Manipuri mensen uit Manipur, meest vereren die Radha en Krishna. Mhm. Mm Mooi verhaal, Nila. Bijzonder verhaal. Dank je wel daarvoor. Ja, alsjeblieft dank ook wel dat ik dat mocht vertellen. Heel graag en dank voor het bellen. En tot een andere ja. keer. Dag. Dank u. Dag. Dag. Ja, een bijzonder verhaal. Inderdaad, doden weten nog steeds te inspireren. Ook al heb je de doden in kwestie eigenlijk nauwelijks persoonlijk gekend... zoals Nila. Dat uh, heeft meegemaakt in India, 15 jaar geleden. Peter, goedenacht. Goedenacht. Wie uh, inspireert jou uh, nog steeds die er nu niet meer is? Ja, mijn moeder. Ja, moeder? Ja, en nog heel veel vrienden. Ik ben uh, heel wat mensen kwijtgeraakt om me heen. Ja. En ik ben pas 42, maar mijn moeder is toch wel het uh, ding, zeg maar, wat mij toch wel veranderd heeft. En op welke manier uh, inspireert jouw moeder? Want hoe lang is jouw moeder uh, geleden en overleden, Peter? En, uh, mijn moeder is heel lelijk om de, uh, uh, aan het einde gekomen door een arts hier in uh, Nederland uh, die uh, haar als, nou ja, mag ik het dus haakjes zeggen... als proefkonijn gebruikte, wat, uh, wat buiten de afspraken van mijn ouders uh, uh, was. En deze meneer mag uh, uh, ook niet meer hier in Nederland uh, uh, opereren. Nou, Hoe lang is dat geleden, ik er Peter? Naam bij zeggen. Peter, uh, de, hoor je mij wel? Die is zo geweest, Peter, Peter, Peter hoor je mij? Dat dit zomaar in Nederland kan. En uh, mijn moeder die heeft twee jaar lang een lijdensweg gehad. Uh, nou ja, dat, dat kunnen mensen gewoon niet begrijpen. Nee. Zeker, zeker niet voor een, een kind van veertien. Jij was toen veertien, begrijp ik. Ik was veertien toen zij geopereerd werd. Ja, En ze overleed toen ze 16 was. Of toen ik zestien was. En uh, ja, dat was een hel. En uh, ja, uh, kijk, als je dan op een gegeven moment aan je moeder vraagt... van ja, maar man, wat, wat, wat, wat, wat, wat nu... En zij wijst met haar vinger omhoog om naar de hemel te wijzen. Ja. Dat is voor mij de grootste leerweg geweest. Want um, ja, we waren wel kerkelijk gezind. Maar ja, ga je nooit naar de kerk. Dus je bent laks, zeg maar. Ja. En uh, je gaat, wanneer je ouder wordt, ga je erover nadenken. Van man, wat, wat, wat, wat, wat deed je daar nou? Snap je? Dus uh, je gaat op een gegeven moment ga je nadenken... En ik kreeg ook steeds het gevoel van, mam, je zit nog steeds naar mij te kijken. En dat is nog steeds mijn allergrootste steun. Ja, en op welke manier merk je dat dan, dat jouw moeder af en toe naar je kijkt, zoals je dat uh, omschrijft? Dat kan zijn, terwijl ik mijn, mijn fouten maak. Dat, hè, dat, noem dat, ik bedoel, je maakt verkeerde keuzes in je leven. Ja. En je hebt het gevoel dat er al over je schouder heen gekeken wordt. En dan kun je dat God noemen. Maar ja, dan zeg ik dan, oké, okay, het is God, maar ook mama erbij. Ja, ja snap uh, je wat ik bedoel? Ja, of, of jouw moeder via God, God, of God via je moeder. Ik bedoel, dat maakt ook in wezen niet zo heel veel uit natuurlijk op dat moment. Hè, als jij het ja, gevoel hebt dat je, me, dat me, je in me. de gaten gehouden wordt, dan gaat het om, hè? Ik, ik, weet niet, ik weet niet of het wat uitmaakt. Maar uh, uh, uh, het maakt mij gelukkig dat ik het gevoel heb dat in ieder geval... Um, nou ja, het, ja, nee, ja, kijk, we hebben er allemaal... in het hele gezin hebben we er natuurlijk een trauma van gehad. Dat, dat, dat kun je begrijpen natuurlijk. Ja. Nou, even sorry dat ik je zeg. Dat mag ik nee, je dat zeggen. mag hoor, tuurlijk. Oké, okay, dan mag je dat andersom ook doen. Dank uh, okay, dus, uh, ja, je wel. Oké, dus je moet je gewoon voorstellen... is dat uh, uh, uh, je maakt je keuzes in het leven. Hè? Dat, dat, dat kan gewoon s'morgens zijn, s'middags, s avonds, En dat je het gevoel hebt van... hé, hey, er kijkt iemand over je heen. En ik weet echt heel zeker is dat mijn moeder gewoon uh, daar ergens in de hemel met de Heer Jezus... of met God van de babbel is van help hem even of zo. Ja, dat, dat, dat jouw dat moeder echt, eigenlijk dat God instructies echt. geeft in zekere zin. He? Wat? Nog, nog een keer? Dat eigenlijk jouw moeder God instructies geeft. Je moet nu even uh, uh, opletten uh, dat het daar goed gaat. Uh, dat, dat lijkt me, ja, ik, ik, ik, zo voelt het wel, ja. Ja, dat is een mooi beeld. Ja. Ja, ik, ik, mooi. Wel, vol, volgens mij is het echt zo is dat kijk zij zal zeer zeker geen invloed hebben omdat alles gewoon vaststaat. Maar uh, uh, uh, uh, het gaat hier in ieder geval om liefde hè? en ja. uh, uh, ik kan me niet voorstellen dat als iemand overlijdt dat die liefde verdwijnt. En die liefde voel jij nog steeds? Ja zeker. Mooi oh, Peter. Ja zeker. Ik voel hem ook nog terug en dat is heel heel bizar eigenlijk. En nu ben ik 42. Huh? En uh, uh, ja, ik heb nog wel eens dingen dat ik denk van potverdorie, wat een probleemtijd was dat. Maar ik ga er niet een potje om zitten janken of zo. Maar ik word er juist eerlijk gelukkiger van, omdat ik het gevoel heb van, hé, dat... Er let nog het... iemand op me. Ja, ja. precies. Mooi Peter, he. dankjewel voor je reactie. Ja, graag gedaan. En een goede nacht nog. Ja, jij ook. Dag Peter, dag. Doei. Dag. Doei. dag. Ja, dan naar een liedje wat, wat oorspronkelijk natuurlijk heel bekend is geworden... in de, in de versie van Frans Halsema. Maar een paar jaar geleden eh, had Avro een project Een Nieuwe Jas... waarbij eh, artiesten van nu liedjes van toen eh, inderdaad in een uh, muzikale nieuwe jas schoten. En Akte en de Munnik kozen toen voor dit liedje Kees.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 Denk niet, Kees, dat er veel veranderd is. Hoogstens een kleinigheid in nauwelijks een jaar tijd. Er is nog altijd sterreclame en bij de politieke namen is er een nieuwe Drees. En er zijn intercity treinen en je hebt andere gordijnen.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 Carmichael schrijft nog steeds in het barool, en de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. O oh ja, je dochtertje gaat nu naar school, en volgend jaar je zoon, maar ach, dat is heel gewoon. En toch als, als ik mij zo hoor praten, vallen er opeens hiaten tussen mijn clichés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 Drijft er nog olie op de schelder, er zijn nog steeds cafés. En verder hoorde ik zo even: hier naast het lied lang zal ze leven, geweldig naar ik vrees, Kees. Ja, Frans Halsema blijft ook inspireren. Dat bewezen achter en de Munnik in hun versie van uh, Kees. En Paul de Munnik staat op dit moment in het theater... samen met Maarten van Roosendaal... in een voorstelling die heet Heimwee naar de Hemel. En in die voorstelling zingen ze liedjes van overleden zangers... van Ramses Schaffi bijvoorbeeld, maar ook van, van, van Frans Halsema bijvoorbeeld. En uh, ja, het is, is eigenlijk ook een voorstelling die gebouwd is op inspiratie. Op de inspiratie die mensen hier niet meer zijn... nog steeds uh, kunnen leveren aan ons die hier nog wel uh, rondlopen. Eens kijken wat voor reacties ik nog meer heb uh, binnengekregen. Dit is een reactie van Jet Weigand. Jet laat zich ook door verschillende mensen nog steeds inspireren. Mensen die er niet meer zijn. Door haar moeder bijvoorbeeld. Zij, schrijft Jet, leerde mij mijn creativiteit te gebruiken. Ze laat zich inspireren door tante Arnie en oom Bram van den Amelen. Zij, schrijft ze, leerde me levenskunst. Tot op hoge leeftijd konden zij genieten van nieuwe en mooie dingen... en bleven verwonderd over alles om hen heen. Ondanks tegenslagen in haar leven. Geen kinderen, uh, haar man in het interneringskamp slecht slechte gezondheid. Ze, ze, ze verzonnen ook altijd verjaarskantiek die echt je hart raakte, zoals bijvoorbeeld een dagboek. En dan eh, laat Jet zich ook inspireren door tante Frank. Niet gemakkelijk schrijft ze, altijd mopperend en vaak zeurend... maar absoluut uniek, eigenzinnig en kunstzinnig. Zij leerde me dat flamboyant en creatief zijn het leven kleur geeft. En ik drink ter ere van haar, daar hield ze zo van... vanavond een lekker glas port. schrijft Jet Weigand. Ik hoop dat het gesmaakt heeft, Jet. Aan de telefoon kor Vrolijk. Goedenacht, Cor. Goedenavond is het hier. Hè? Goedenacht, aan jullie daar. Want jij belt vanaf Curaçao, hè? Ja, vanaf Curaçao, ja. Vanaf Curaçao. Cor, door wie laat jij je nog steeds inspireren? Door welke overleden man of vrouw? Door een oom van mij. Een, een, dat was een broer van mijn moeder. En dat was mijn oom Jaap. Ja, oom Jaap. Oom Jaap, ja. Die is, ik, ik dacht nu misschien wel 15 jaar geleden overleden of zo, misschien ook wel 16. Maar um, ja, als, als, wij komen van Scheveningen vandaan en ik kan me nog zo goed herinneren, ik denk dat ik twee jaar was of zo, dat uh, uh, als ome Jaap en Dantien, die kwamen dan altijd op, op zondag, ik, ik vermoed vanuit de kerk, kwamen ze lopend naar ons toe. En het enige wat ik dan wilde, dat was met ome Jaap mee. En waarom dan juist met ome Jaap mee? Ja, dat... dat... Dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet, maar uh, iets, iets in mij zei, uh, ja, oom Jaap, uh, later is ook gebleken, uh, daar hebben we het toen over gehad, uh, jullie zijn uit één stuk hout gesneden, we hadden altijd dezelfde gedachten, we deden in, in principe dezelfde dingen, alleen voor hem was het altijd moeilijker en, en dat inspireerde mij juist in die tijd toen hij nog leefde, oom uh, Jaap die had een ongeluk gehad in de, in de oorlog op Koopverdij en die had maar één arm, oh. hij was zijn rechterarm kwijt geraakt, yeah. En uh, ja, als kind zijnde dan kijk je daarna natuurlijk. Uh, ja, heel vreemd. Maar wat, wat mijn oom kon met zijn ene hand, dat, dat kunnen wij niet met twee handen. En hij, eh, uh, als als als kind zijnde weet ik nog, hij is drie jaar is die bezig geweest om, om uh, de oude zeven provincie bijvoorbeeld uh, helemaal op miniatuur uh, te maken. Hij maakte. De, de katrollen maakte die van, van kersenpitten. dus zat hij op een schuurpapiertje. Met zijn ene hand zat hij dat helemaal te schuren. En met een, met een naald uh, zat hij daar de gaatjes uh, in te boren. En daar kon ik uren kon ik naar kijken. Dus hij liet die zich was... niet uit het veld slaan? Nee, absoluut niet. Ik, ik kan me ook nog herinneren. Mijn, mijn vader had een, in die tijd had hij een Solex. En die kocht toen uh, een Sparta geloof ik of zo. In ieder geval een iets grotere brommer. En toen vroeg Jaap, die Jaap of hij die, die Solex mocht hebben. Nou, ik, ik weet niet of je dat kan herinneren, de Solex, die moest je dan, uh, dat motortje, dat moest je dan aanduwen aan de voorkant. Ja, ja. Uh, En zo met, met een rol werd dat voorwiel aangedreven. Nou ja, mijn vader wist niet wat hij met dat oude ding moest doen. Dus hij zegt, ja, nou nee, goed, als jij daar brood in ziet, neem, neem, die, neem die Solex dan maar mee. Toen heeft Jaap, die heeft hem achterop de plaats, heeft hij hem helemaal uit elkaar gehaald. Alles weer schoongemaakt, in elkaar gezet. En heeft toen, volgens mij, was hij de eerste die had die app een soort wat, wat normaal als een handrem fungeerde... wat een kabeltje aangemaakt... zodat hij dus al trappend, dat hij, als hij daar op kneep of, of er van hem afduwde... dat dat, dat, dat motortje ging draaien. Dus het was een heel handig man. Ja, dat is ongelooflijk. Mijn, mijn vader was een keer bezig om een lamp op te hangen... want dan een nieuwe lamp hadden we gekregen. En, en mijn vader kon hem niet ophangen... want je moet en die lamp vasthouden en, en het kroonsteentje en de schroeven draaien. Dus hij kwam een handtekort. Nou, uh, goede raad is duur... Omer Jaap geroepen, die woonde per straat achter ons. Die, uh, die kwam naar ons toe. Ja, je gelooft het niet, maar omer Jaap heeft in zijn eentje de lamp opgehangen. En dan had, had, ik zie Met nog die ene hand? Boven, ja, ik zie het nog staan bovenop de tafel. Hij deed die lamp deed die, uh, in zijn mond... Zo hield hij hem vast en zo heeft hij die draaitjes in dat kroonsteentje gekregen en zo de lamp opgehangen. Dus jij dus zat er als kind naar te kijken, je was gefascineerd was ja. door, door de handigheid van oma Jaap. Het was eerlijk Absoluut. ook een hele leuke aardige man. Jullie waren uit hetzelfde hand gesneden, zeiden mensen ja. op een gegeven moment. Ja, ja, ja, ja. Uh, hoe lang is het nu geleden dat hij is overleden, hoor? Dat 15 of 16 jaar uh, geleden dacht ik, Cor. Mm -hmm. uh, hij, uh, hij ging naar het ziekenhuis, want hij had verschrikkelijk pijn in zijn maag, dacht hij. En wat bleek nou, hij had al twee keer een hartaanval gehad. Zo, en dat had hij niet in de gaten gehad? Nee, uh, nee nou ja, in het ziekenhuis waarschijnlijk ook niet. En uh, nou goed, één uh, ik, ik, of twee, twee weken later, uh, toen hadden ze wel gezegd van nou, ja, inmiddels waren ze achtergekomen met een filmpje, dus dat er littekens zaten, van nou, hij heeft een zware hartaanval gehad. En want hij hing aan de deur, omdat hij zo'n pijn in zijn buik had. Zo. Ja, dat bleek dus bleek zijn hart te zijn. En dat hadden ze niet onbekend in het ziekenhuis. Dus, uh, maar ja, met, met, met de derde, ja, daar is hij ingebleven. Ja. En ik heb daar, ik heb daar, ja, dat, ik heb dat ook geschreven. Ik heb daar zoveel verdriet van gehad. Ik heb ook een hele nacht, ik, ik heb zitten schrijven. En ik, ik heb iets zitten schrijven uh, over, uh, over mijn oom. En dat komt dan gewoon in je op, weet je wel. In het overlijdensbericht stond uh, geen toespraken en geen bloemen. Ik heb toch wat ik geschreven had, dat heb ik opgestuurd naar mijn tante. En twee dagen later keek een telefoontje of ik toch, als ik, als ik, daar, als ik dat zou kunnen, als ik toch uh, wilde voorlezen wat ik geschreven had. En daar kwam dan ook in voor, dus uit één uit uh, stuk hout gesneden. Ja. En ik zie me daar nog staan uh, in die aula. Uh, nou ja, mijn oom opgebaard natuurlijk. Ik heb die, die, die zaal ingekeken. Ik heb niemand gezien. Het was muisstil en, en dan krijg je dan krijg je zomaar erg de kracht vandaan dat je dat dan kan op dat moment. Ja, en kort. Het is natuurlijk, er is een heel leven aan vooraf gegaan. Ik bedoel, mijn oom nam me mee. Ik was vier of vijf jaar op de fiets naar Rozenburg, gingen we bramen zoeken. Ik mocht met hem mee naar, naar Ermelo in een vakantiehuisje. Dus oom Jaap was, was eigenlijk mijn tweede vader. Ja, en je tweede vader en, en, en ook je, je persoonlijke kinderheld, hè, als ja, het ware. Ja, ja, ja, en dan ben ik nog een, heel erg benieuwd naar één ding, kort tenslotte, uh, ja. Hij is nu 15, 16 jaar geleden overleden, oom Jaap. Je had heel ja. veel verdriet uh, uh, toen, toen hij stierf. Hoe inspireert oom Jaap jou nu nog steeds? Nou, dat, dat, uh, misschien klinkt dat heel gek voor de luisteraars en voor u misschien ook, dat weet ik niet. Maar eh, ja, ik woon dus, zoals gezegd, ik woon op Curaçao. Hier komen eh, vrij regelmatig vliegtuigen overheen. Als kind zijnde, ik weet nog, en we zijn verhuisd toen, toen ik zes jaar was. Ja. Maar toen werkte mijn oom al bij de KLM. Het KLM-gebouw in Den Haag. En waar nu het verkeer en waterstaat zit, geloof ik. Ja. Um, als er dan een vliegtuig overging, vroeg ik altijd aan mijn moeder... is dat ome Jaap die daarboven gaat? Ja. En dat was elk vliegtuig, dat was dus ome Jaap. Ja. Dus elke keer, en nu nog... en er zijn dingen die dus, die dus nu nog steeds gebeuren. Uh, dan denk ik, ja, hoe zou ome Jaap toch gaan? We hadden dan wel één hand, maar het was tien keer handiger dan wij met vier handen. En elke keer, als, en het is net weer gebeurd... Uh, gaat, is er weer een vliegtuig opgestegen, misschien wel naar Nederland... Uh, dan denk ik aan ome Jaap zodra er weer een vliegtuig overheen gaat. Ik word er niet door achtervolgd, maar het, het is voor mij een prettige herinnering. Een prettige herinnering. En als je staat te klooien met een uh, spijker en een hamer... Ja. ook dan denk je aan ome Jaap. Hoe zou hij dat gedaan hebben? Ja, absoluut. En dat lukte hem altijd. Tja, geweldig, hij deed altijd heen. hele leuke dingen. En als, als, als jongen ging ik op de grond zitten... en dan zat ik met open mond naar zijn verhalen te luisteren. Een Hebben bijzondere. Een, id een idool van mij. Een idool, ome Jaap. En hij is er nog ja. steeds in, in gedachten. En als er een vliegtuig over gaat, dan Absoluut. ben je even heel dicht bij hem. Cor Vrolijk, ja. vanaf Curaçao. Dank je wel uh, voor je telefoontje. Jullie ook hartstikke. Dank voor de gelegenheid. En een goedenavond nog. Dankjewel. Goeie dag wel. En daarom ben het bijna twee uur. Dank voor het luisteren. En uh, dank vooral ook voor het ophalen van herinneringen... aan de mensen van voorbij die u nog steeds uh, inspireren. Morgen zijn we er weer. En omdat het inmiddels ook de maat van de spiritualiteit is... praat huisgenoot Harm Edens dan met zen-leraar Rins Ritskes. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Harm. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Harm, met Helko. November is de maand van de spiritualiteit... en daarom is zen-leraar Riens Ritskes bij jou te gast. Hij schreef het boek Leer Denken Wat Je Wil Denken. En wat ik nog wel eens zou willen weten is wanneer hij voor het eerst inzag... dat zen-meditatie hem wel eens gelukkiger zou kunnen maken. En ja Harm, als je nou in de uitzending jou een meditatietechniek kan aanleren... dan hou ik me ook bijzonder aanbevolen. Ik vind jullie een mooie ontmoeting samen. Straks hier op Radio 1, Wakker Nederland, met nog steeds Wakker Nederland. Ik wens u daar veel genoegen bij. En wat ons betreft van Casa Luna, heel graag tot morgen. Voor nu, goedenacht.